Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De regeling waarbij mensen geld krijgen om zelf zorg in te kopen... wordt per januari weer opengesteld. Het persoonsgebonden budget wordt wel flink versoberd. Een deel van de mensen met een persoonsgebonden budget die thuis wonen... of in een kleine woongemeenschap... worden straks ruim 7300 euro per jaar gekort. Staatssecretaris Veldhuizen van Zanten wil ook de fraude aanpakken. Afgelopen zomer werd een stop ingevoerd voor nieuwe aanvragen van het persoonsgebonden budget... omdat er een tekort was van honderden miljoenen. Het kabinet geeft volgend jaar 2,7 miljard euro uit aan de regeling. Er maken bijna 135.000 mensen gebruik van het persoonsgebonden budget. Sander Vee, die vorige week werd veroordeeld voor de moord op Millie Boelen, gaat in hoger beroep. Hij gaat bovendien verder met een nieuwe advocaat, Bram Moskovic. Sander V. werd tot nu toe verdedigd door de advocaat de anker uit Leeuwarden. Waarom hij is overgestapt is onbekend. Sander V. is veroordeeld tot 18 jaar plus tbs met dwangverpleging. Die 18 jaar zijn veel minder dan de eis van het openbaar ministerie. Advocaat Moskowits heeft in een eerste reactie laten weten... dat hij wil proberen ook de tbs met dwangverpleging eraf te krijgen. In Duitsland veroorzaakt de sneeuw grote problemen voor reizigers. Op het vliegveld van Frankfurt zijn meer dan 100 vluchten geannuleerd. Veel mensen moesten op het vliegveld overnachten. In Noord-Rijn-Westfalen zijn sinds gisterochtend bijna 1800 ongelukken gebeurd. Bij Würzburg ten oosten van Frankfurt schaarde een vrachtauto met varkens. Meer dan 100 varkens liepen over de snelweg en veroorzaakten een chaos. Ook in het oosten van Duitsland heeft het verkeer last van de sneeuw. Bomen zijn daar omgevallen en blokkeren de weg. In Duitsland zijn zeker drie mensen omgekomen bij verkeersongelukken door de gladheid. Het weer, het is bewolkt en het vriest in het hele land licht. Lokaal kan er nog een enkele sneeuwbui voorkomen. Vanmiddag is er af en toe ruimte voor de zon, maar de bewolking blijft overheersen. De temperatuur blijft rond het vriespunt. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al twintig jaar en jij beleeft het. CfM in 2010 al 20 jaar live. CfM met, met nu de herhaling van Zondag in Kermerland. Dark Rose, Dark Rose, Dark Rose piece of shows. She comes and goes. Got a road, I'm carrying a heavy mixed up load. Mm -hmm.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 Dog rose and boredom she rose. My mind she blows She's blowing my mind She's blowing my mind I want my dog rose Talk about dog rose Dark rose I want my dog rose Als ik dit dan hoor, dan denk ik ook echt terecht aan die animal van uh, Muppets hoor. Uh, met een de, de trommel eerlijk gezegd. Maar goed, uh, ik zal uh, Pierre uh, rijden, want dat was uh, volgens mij de drummen van, uh, van deze band. Uh, zal ik niet uh, te kort doen, want als ik dat uh, ga doen, dan denk ik dat ik uh, ruzie met een hoop Nederlanders uh, ga krijgen. Maar Brainbox was dit, uh, dames en heren duizenden. Volgens velen was dat toch... Eigenlijk de beste Nederlandse band die we ooit hebben gehad. Hoewel daar ook weer dan weer de meningen over verdeeld zijn. Goed, um, dat was uh, Brainbox dus. Het de derde uur inmiddels is alweer begonnen. En uh, we gaan uh, waar we gestopt waren met het uh, onderdeel van uh, het Juttersmuseum. Want ja, uh, dat Juttersmuseum dat, uh, bestaat niet zomaar. Dat uh, bestaat uh, met de uh, gratie van een stichtingbestuur. En dat stichtingsbestuur, dat uh, wordt uh, gedaan door Gerard uh, Verstegen. En met hem had ik ook een gesprek. Tenminste. Als ik uh, beeld krijg. En dat uh, beeld, dat zou ik dan moeten krijgen. Oh, werkt dat zo? Nou, dan ga ik. Gerard Verstegen, hij is uh, de, ja, de opperjutter, zei de burgemeester net uh, bij de aanhef. Maar uh, ja, 250.000ste bezoeken, dat is toch wel weer een mijlpaal. Ja, Jazeker, Jaap. Het is geweldig dat we dit weer gehaald hebben. Maar ja, dankzij natuurlijk onze vrijwilligers die dus hun uh, inzet hier tonen. Uh, in de bepaalde dagen dat we open zijn. en in de schoolvakantietijd uh, elke dag. Um... Elke prestatie, ja. Ja, die vrijwilligers, dat, dat is ja. denk ik ook de kurk waar het op drijft. Ja, als die er niet zijn, dan is het niet mogelijk om het Juttersmuseum te gaan, verder te gaan runnen. Nee, dat is het uh, probleem. Um, even over het karakter van het Museum Want hoe lang uh, doe jij dit als voorzitter? Uh, ik doe het als voorzitter uh, sinds 2002. Dus in acht jaar ben ik voorzitter van de stichting van het Juttisch Museum. Want uh, ik geloof ook uh, destijds in de aanloop daarnaartoe. dat was het onder andere dat jij zei: van, dat is er nog niet hier. Een Juttisch Museum? Ja, ja nee. Toen het er nog niet was? Toen hij er was. Toen heeft dus uh, Victor Bol en Wim Kruiswijk. hebben we dus op een gegeven moment. Uh, toen zat ik het ook nog in de, in de gemeenteraad. hebben uh, we mij ook benaderd. Om, uh, nou ja, niet te voor, om te kijken of er de mogelijkheid waren om te vestigen in dit gebouw. Nou, en dat uh, is dus op een gegeven moment gelukt. En uh, na twee jaar hebben we er een stichting van gemaakt. Uh, dat is natuurlijk beter als dat je gewoon op het los zand drijft. Het is, het is wel jutte. Hè? het is de vrijheid. Op een gegeven moment moeten er ook regels komen. En die zijn er nu. Hoe belangrijk is vrijheid uh als je hier op het strand rondloopt en een beetje ja, kan rondscharrelen... en zonder dat iemand kijkt, dat je wat dingen mee kan nemen? Nou, die vrijheid is, is behoorlijk groot. Ik bedoel, uh, wezen is natuurlijk... Uh, alles wat gevonden wordt, moet naar, naar de burgemeester toe. Maar de burgemeester heeft ons toch een behoorlijk een, een, een vrij mandaat gegeven... dat we het hier mogen stallen. En uh, dan kan hij regelmatig komen kijken wat wij vinden. En is het iets bijzonders, uh, wat, wat niet... Uh, nou ja. Eigenlijk niet op de markt mag zijn. Als je dus aan, aan hars of drugs denkt, dan uh, brengen we dat naar het politiebureau en uh, die zoeken we uit wat ze ermee doen. Zijn er in de afgelopen tijd dat het Juttersmuseum nu ja, met deze mijlpaal van de 250.000 bezoeken iets bijzonders in het museum te vinden? Of hier iets bijzonders te vinden is? Nou, er is niet op te noemen ja, wat er allemaal te vinden is. Het is misschien toch iets bijzonders? Ja, nou wat, wat ik dus, dus uh, bijzonder vind, uh, dat het veel fossielen zijn. Uh, die dus in het verleden eigenlijk niet aanspoelden op het strand. Maar wij denken dus dat het door het opspuiten van, de, van het strand komt. Want er wordt ongeveer 10 mijl in, in zee, uh, in zee dus het zand geworden. En wordt die opgespoten. En dat daardoor die fossielen naar boven komen. Want in het verleden was het de zee, was allemaal land. Ja, en er liepen dus uh, van allemaal en en andere beesten... Nou, Die zijn op een gegeven moment te zielen gegaan. En een restaurant hun botten, die komen nu boven water. Ja. Maakt dat het ook uh, uniek dat je hier een uh, juttersmuseum hebt en dat er toch nog een half mensen op afkomen? Ja, zeker, zeker. Er zijn dus uh, nu ook weer een groep binnen. Uh, een verjaardagspartijtje. En uh, jullie zullen dus uh, over een uh, maandje of anderhalf ons jaarverslag krijgen. En dan kunnen jullie zien hoeveel groepen en scholen dit museum bezoeken. Dat is gigantisch veel. Uh, heeft het, uh, ja, want dat heeft al wel een uitwerking in het land ook. Ja zeker. Er wordt heel veel op internet gekeken uh, naar ons museum. En, uh, nou ja, er zijn dus ik zeg, heel veel groepen en partijen die hier dus uh, plaatsvinden. Ook uh, bedrijfsbezoeken, Bedrijven die dus, dus uh, ja, met hun medewerkers een dagje uit zijn en ons museum bezoeken. En er zijn ook dus uh, groepen geweest die het strand gingen schoonmaken. En dat liep dan via het museum. Hier konden ze dus de knijpertjes halen. En de zakken halen om dus uh, al het vuil wat gevonden wordt uh, dus daarin te deponeren. En uh, hierboven de rotonde af te leveren. En daar kwam de gemeente het vuil ophalen. Even nog over de toekomst van dit Museum. Hoe ziet hij eruit? Die toekomst ziet er goed uit. Ja, daar kan ik over zeggen. De vrijwilligers zijn zo enthousiast. En kijk, het, het maakt je ook enthousiast als je veel bezoekers krijgt. Dat bind je en, en je wordt uh, ja, aan alle kanten mensen die dank je het is Allemaal prachtig, wat, wat het is het hier geweldig hier binnen. En ja, waarom, hoe, hoe is het mogelijk eigenlijk dat er dus zandse jeugd Die wekelijks komen naar de vissen kijken. Uh, zit mijn vis er ook nog bij die ik toevallig net met een schep netje gevangen heb een, een half jaar geleden. Die dan steeds groeien, groter groeit. En dat is heel leuk. De continuïteit ook uh, van, van, van de jeugd. Die regelmatig komen. Dankjewel. Graag gedaan aan jou. En wij gaan nu terug naar de jaren 60, waarin de Dors... een hele grote rol speelde. We hebben het wel eens over singer-songwriters, maar uh, als we het over poëten hebben, dan is het Jim Morrison zeker wel een poëet. De uh, Doors uh, met My Eyes Have Seen You. Uh, we gaan weer uh, terug naar de wedstrijd die eerder uh, gespeeld is. Of tenminste, hij is net uh, geëindigd. De wedstrijd tussen uh, Bloemendaal, de hockeyclub Bloemendaal... En HDM, en daarvoor hebben we Frits Reek aan de telefoon. Frits, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, want uh, we verlieten je met een tussenstand van 3-0, maar nu weten we wat de einduitslag is. Uiteindelijk is het uh, in een heel gekke middag toch een overwinning voor Bloemendaal geworden. Dat is niet verrassend. Uh, het werd 4-2. Op KG4, nou, dat is het kunstgrasveld uh, uh, wat uh, grenst aan het landgoed Caprera, uh, een wandelgebied, uh, ooit uh, omstreden, dat er daar een uh, kunstgrasveld zou moeten komen, maar het ligt er. En vanmiddag uh, was het uh, het geluk voor Bloemendaal dat daar gespeeld mocht worden. Alle kunstgrasvelden, overige kunstgrasvelden, die uh, konden geen genade vinden in de ogen... Van uh, scheidsrechter Hofman. Maar uh, KG4 dat mocht uh, gespeeld worden. Ja. En Bloemendaal deed uh, trouwens hele goede zaken. Het versloeg niet alleen uh, ADM, de nummer uh, naar Laatst ...van de ranglijst. maar zag ook uh, mede-concurrent Amsterdam uh, winnen van koploper Oranje Zwart. Zodat uh, uh, Boemedaal nu op de top 2... dat zijn uh, Amsterdam en Oranje Zwart. slechts drie punten achterstand heeft. En uh, dat geldt natuurlijk een slok op een borrel met uh, voorafgaande deze wedstrijd. Ja. Uh, uh, Houdt dus in dat uh, Amsterdam nu bovenaan staat en Bloemendaal nu twee? Nee, Bloemendaal staat uh, eigenlijk derde, want Amsterdam heeft een iets beter doelzoole als Oranje-Zwart. En ja. Die zijn beide met 28 punten op één. Juist, oké. Okay, dus uh, ze, staan, uh, ze staan dus nu eigenlijk uh, daarachter, uh, eerlijk gezegd. Ja, ja, ja, maar alles is onmogelijk. Ja, nee, uh, maar uh, hoe belangrijk is dat voor het eind, als, uh, als ah. deze situatie zo blijft zoals die is? Nou ja, dan zou Bloemendaal uh, derde Positie nemen. En dat betekent uh, play-off spelen, natuurlijk. Maar Bloemendaal wil graag als eerste uh, eindigen. Ja. Dan hebben ze een gunstige uitgangspositie, maar daar weet jij alles van. Ja, uh, ik had uh, verteld dat, uh, dat je dan uh, als uh, ploeg dan eerst uit mag spelen en dan heb je twee thuiswedstrijden. Zoiets toch? Ja, en met ook de beslissende derde duel. Ja. Dat doen we dan regelmatig flikt hè, in de maand mei. Ja. Dat, uh, dat beslissende derde duel, dat zou ook dan. Uh bij Bloemendaal kunnen. Maar zover is het nog lang niet. Nee. We gaan pas weer beginnen, als ik het goed heb gegeven, 5 maart 2011. Ja. Met een uh, nieuwe coach. Ja, hetzij Mark Langhams of Dave Smolenaars. Dat is het. Yes. Dat is het. Dankjewel voor uh, de bijdrage van uh, vanuit uh, Bloemendaal. En graag tot een andere keer, Frits. Heel graag gedaan. Dankjewel. Dat was Frits Reek vanuit Bloemendaal. Vandaag dus 4-2 voor de Bloemendaalers. Die wisten daarmee zeg maar, weer goede zaken te doen voor het tussenklassement in de hockeycompetitie. We gaan weer een stukje muziek draaien, maar dat was niet datgene wat ik voor ogen had. Maar dit wel, want dit is iets even wat intelligentere popmuziek, om het maar zo te zeggen. Namelijk van Pieter Gabriel met Jacques de Bankie. Normaal gesproken is een kerk altijd voor kerkdiensten, maar als ik in deze kamer dan zie ik altijd een hele indrukwekkende lijst van allerlei dominees die de protestantse kerk heeft voortgebracht. Maar achter mij, en we zitten nu in de ontvangstkamer eigenlijk, uh, wordt een verkoopdag afgewerkt, tenminste op het moment dat ik hier het gesprek met Ed van Wonderen ga voeren. Uh, ja, verkoopdag, jij bent uh, een van de mensen die zich ermee bezig uh, hebt uh, gehouden. Uh, als we kijken naar het moment van nu, hoe, uh, hoe gaat het? Nou, het gaat echt uh, ontstellend leuk. Uh, mijn vrouw heeft dit uh, ooit met andere mensen opgepakt. Zijn dat gaan doen met elkaar. Nu doet ze het uh, met andere mensen. Want dat wisselt natuurlijk, dat is logisch. Vrijwilligers zijn nooit altijd dezelfde mensen. Maar uh, vroeger deden ze het fantastisch. En ik vind dat zij met haar ploeg, waar ik heerlijk in meedraai, ze doet het ook fantastisch. En uh, we weten toch elke keer weer een stukje gezelligheid in de kerk te zetten. En dit jaar zijn we met de vorige bazaar en deze bazaar bezig om te proberen financiën te genereren. Om te zorgen dat we een sanitaire uitbreiding kunnen doen plaatsvinden. Omdat er in de kerk uh, de laatste jaren gelukkig steeds meer gebeurt. Het wordt weer een kerk voor onze eigen gemeente. Waar iedereen naar binnen kan wandelen. Waar voor onze eigen Zandvoortse gemeente gewoon lekker veel gebeurt. Maar dat betekent ook dat als er echt weer wat gebeurt. Dat je moet zorgen dat mensen normaal het toilet kunnen vinden of hun haren even kunnen kammen. Of... En ja, daar zijn we nog wat krap in behuisd Dus we proberen middels deze verkoopdagen nu financiën bij elkaar te garen om dat te realiseren. Uh, even voortvloeiend uit de verkoopdag wat je nu net zegt uh, over uh, een open kerk. Uh, is dat ook een beetje de rol uh, die de kerk in jouw ogen nu, nu speelt? Uh, ja, ik, uh, ik mag stellen dat, en dat, nu spreek ik zuiver op persoonlijke titel, laat niemand me hier ooit op aanspreken van ja, je bent voorzitter van die kerk, hoe durf je dat te zeggen? Ik, ik ben uh, persoonlijk van mening dat een kerk is er voor de volledige gemeente en met gemeente bedoel ik dan niet eens per se de kerkelijke gemeente. Maar natuurlijk, zodra de kerk open is met wat er ook gaande is, is iedere bezoeker van harte welkom. Wel of niet uit Zandvoort, maar... Met name natuurlijk ook de mensen uit Zandvoort antwoord van jongens kom alsjeblieft eens binnen. Er is heel vaak wat te doen. Soms zijn het concerten. Het is elke zondagochtend de kerkdienst. Ook één keer in de maand hebben we dan een apartere kerkdienst. Dat is meer een familiedienst in de vorm van een preesdienst. Er is eigenlijk voor iedereen toch heel vaak best wel wat te doen. En wij hopen er een beetje op dat de mensen eens wat vaker naar de kerk gaan kijken. En ook eens gaan zien van... Het is niet dat instituut wat we vroeger dachten, want vroeger is ook vroeger. Dat is niet meer nu. Nu is nu. Uh, goed, we praten zo even verder. Kerk is nu? Uh, ja, want uh, ik weet. Uh, de kerk is nu. Uh, ja, want uh, ik weet uit uh, een tijdje terug toen ik als uh, ja, jongen van 12, 13 kwam ik hier met mijn vader en, uh, en een paar uh, ja, vrienden van mijn vader. Dan werden we door de kerk gevraagd om de kerstbomen altijd even op te zetten op een bepaalde dag, dat, dat had altijd wel wat. Uh, maar als ik uh, kijk, dat, uh, nu, of tenminste naar het nu kijk... maar ik zie dan nog steeds stoffige kerkdiensten... maar dat, als ik jou zo hoor, is dat niet meer zo? Nou nee, het is toch echt uh, wel van deze tijd... dat een kerkdienst niet stoffig hoeft te zijn... We hebben gelukkig een heerlijk jonge dominee die zijn uiterste best doet om de kerkdienst lekker begrijpelijk te brengen. Zodat ook jonge mensen zeggen van potverdikkie, wat vertelde die daar nou? En die denken er thuis nog eens lekker over na. Daarbij heb je dan die zondagse, die één keer in de maand preesdiensten, Waar ook modernere muziek gezongen wordt. We hebben een preesband met zangeressen, met een drummer, en een keyboard erbij. Wat op een vrolijke, moderne manier gebracht wordt. En alles zo bij elkaar vattend doen we als kerk juist heel erg ons best om lekker van deze tijd te zijn... en de mensen te laten weten van jongens, er is hier een boodschap... die ligt er voor iedereen, je moet alleen luisteren. En dan ben je zo welkom. Um, want daar even nog op voortborduren. Is het zo dat, dat er ook de maatschappelijke link met, met, het, ja, met het geloof... dan ook gemaakt wordt tijdens zo'n dienst? Je bedoelt tijdens de preesdiensten? Ja, zoiets. Of niet alleen bij de preesdiensten... maar ook gewoon in zijn algemeenheid. De, wat de dominee vertelt. Ja, zeker. Kijk, uh, het kan natuurlijk niet met ieder onderwerp. Want er, er staat een kerkagenda... en daar zitten ook wel eens diensten tussen... waar een dominee echt geen link kan leggen naar vandaag. Maar hij probeert dat altijd wel. Uh, ook de preesdiensten, daar hebben we dan ook uh, leiding voor kinderen. En de kindernevendienst is dan wat uitgebreider. Maar ook dan proberen we wel degelijk... om naar de mensen toe te kunnen vertellen van... kijk jongens, dat gebeurde er toen, nu gebeurt er dit. Want ook de actualiteit hoort zeker bij een kerkdienst. En die pogingen worden echt gedaan om dat te proberen te bewerkstelligen... dat de mensen er nu echt iets mee kunnen. Ja, want uh, leven we nu uh, in, in een maatschappij... waarin we allemaal een beetje haast, haast, haast hebben? Helaas, ja. Ik zou het persoonlijk zo graag willen zien... dat mensen eens wat meer hun best doen om te onthaasten... En wat is er dan jammerder, als ik het zo bekijk, dat ik zie dat mensen roepen... Ja, nee, zondagochtend ga ik niet naar de dienst hoor, want dat is me te vroeg en ik heb het al zo druk. En terwijl het eigenlijk zo moet zijn, naar nou, mijn idee, van ik ga zondagochtend juist wel naar de dienst. Dan kan ik eens rustig zitten, ik kan eens goed luisteren en dan krijg ik weer een idee mee voor de komende week waar ik echt wat mee kan. No hurry. So No!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 Dat was het tweede gedeelte in de herhaling. Want uh, het derde gedeelte, en dat, uh, was, uh, dat was dit gedeelte. Ja, Het is, het is echt uh, alsof naast de duvel ermee dan, speelt hoor. De, uh, maar dit is deze, het laatste gedeelte. Het laatste de hoort denk ik ook een beetje een verkoopdag. Zoals die nu uh, op het moment als we hier zitten uh, zich afspeelt in, uh, in de kerk zelf. Uh, want dan kan je gewoon lekker op je gemak kijken wat er voor spullen er allemaal staan. Ja, dat is wel de bedoeling. Kijk, het hele jaar door zamelen we spullen in van alle mensen uit de Zandvoortse gemeente. Die zoiets hebben van, nou, daar doen we toch niets meer mee. Dat mag wel weg. En dat mag wel weg. En zo komen er spullen bij elkaar waarbij het juist zo heerlijk is. Om hier gewoon op zo'n verkoopdag binnen te lopen. Op je dooie gemakje. Lekker een kopje kopje tussendoor. In zoekt kopje zoek erbij. Wordt allemaal geregeld. Is allemaal aanwezig. En is gewoon lekker kijken van, goh, zitten er tussen al die spulletjes. Nou, niet paar leuke dingetjes voor mij. En ik zie eigenlijk bijna nooit mensen weglopen op die verkoopdagen die niets hebben kunnen vinden. Want er is zoveel variëteit. Um, de spullen, he? want uh, zonder spullen verkoop je niks. Um, want jullie krijgen die spullen natuurlijk van de mensen zelf. Ja, uh, wij zamelen dat het hele jaar door in. We hebben speciale dagen vlak voor een, een verkoopdag dat we ook uh, maandagen en vrijdagen hier zitten om de spullen aan te pakken. We halen het ook de mensen op als ze het niet kunnen brengen. En we stellen ons ieder jaar weer een doel. Waarbij we dan proberen zoveel mogelijk geld te verzamelen om, en in dit geval, is dat dus die sanitaire voorzieningen bij de kerk. En dat zijn allemaal dingen die we daarmee doen, die we anders niet zouden kunnen bekostigen. Want natuurlijk, iedereen verslijt de kerk voor erg rijk, nou geloof me dat zijn we niet. Uh, we doen ons best om te blijven bestaan en zover lukt dat aardig. Maar als we dit soort extra dingen willen, zal er extra geld gegenereerd moeten worden. En dat proberen we met de vertaal dagen. En de mensen die dus de spullen aanleveren, die nemen jullie dan ook in dankbaarheid dan af voor zo'n verkoopdag als vandaag? Ja, wel voor duizend procent. We zijn er waanzinnig blij mee met alles wat ons aangeleverd wordt. En dan is het ook echt zo dat of het nou een paar oude LP's zijn, of een typemachine die nooit met iemand bekijkt. Of gisteren kwam er nog iemand met een oude camcorder aan, gewoon met zo'n bandje. Tegenwoordig is dat allemaal digitaal. Nou, hij heeft geen vijf minuten op tafel gestaan, toen riep er al iemand, oh, die wil ik wel. En weg was hij. Dus er is eigenlijk voor ieder wat wils te vinden, te krijgen. En we zijn met alles blij wat we krijgen. Goed, eh, voor dit moment is het dan eh, bijna over. Eh, volgend jaar weer een vergebruik? Ja, absoluut. En dat zullen we zeker in kranten en eh, ook bij CFM melden. En natuurlijk ook in het kerkblad maken we dat weer volkomen duidelijk wanneer ieder er is. Want wij vinden het niet alleen fijn om te doen omdat het geld oplevert, maar we genieten er ook echt van om het te doen. Omdat we zoveel blije gezichten trekken op zo'n hele dag van de gezelligheid, dat lekkere kopje koffie, dat stukje saamhorigheid. Gewoon gezellig, lekker moest Dankjewel. He. Heel graag. He. It's too late for yesterday Still too early for tomorrow Hanging on the peak Makes my hope seem so hollow ik Daan van Putten uit uh, IJmuiden zei ooit van dit is het minste nummer wat ik ooit geschreven heb. Maar hij krijgt mij in ieder geval stil uh, mee. Het uh, eindexamenproject uh, van hem heette Gangster. Dit was Slipping Away. Dit is ook het einde van deze Zondag in Kennenblad met Hindernissen. En volgende week is er gewoon weer een nieuw programma. Van zondag in Kenamelo. Tot aan het nieuws van 5 uur is dit de winnaar bij de afdeling Dance. Van de Grote Prijs van Nederland van 2009. De man heet Pito. Komt uit Utrecht. En het nummer dat heet Feeling. Wat mij betreft graag tot een andere keer. Dag.